8 uur. Kees Groot met het NOS journaal Gewapende mannen hebben het terrein van de Amerikaanse universiteit in de afghaanse hoofdstad Kabul bestormd. Volgens afghaanse media ging daar een explosie aan vooraf. Er is zeker één doden gevallen en 14 gewonden. Op sociale media verschijnen berichten van mensen die opgesloten zouden zitten in het universiteitscomplex. Commandotroepen hebben het terrein van de Amerikaanse universiteit in Kabul omsingeld.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 In Eindhoven is een man van 22 aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij had vrijdag de aandacht getrokken door met een bivakmuts op door de stad te rijden. De politie besloot huiszoeking te doen en vond daarbij propagandamateriaal voor IS. Er zijn volgens de OM geen vuurwapens of explosieven gevonden. De rechtercommissaris heeft besloten dat de Eindhovenaar nog zeker twee weken mag worden vastgehouden voor verhoor en onderzoek.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 Letterlijk Holiday, Ten CC, een hele goede naam. Je luistert naar Willem Bruis Verder. En uh, vanavond doen wij uh, iets speciaals. Wij doen vanavond namelijk de doos van Pandora. Nee, niet de doos van. Nee, de doos van Pandora. Ik hoef het uh, niet alleen te doen. Het, uh, ja, het stond eigenlijk al op Facebook, de mystery guest. Ja, hoe zal ik die nou omschrijven? Uh, is hij hier eerder geweest? Nee. Uh, is het een, uh, een, een bekende in Zandvoort? Ja, toch wel. Wat hij nu opgehaald met Loei en die Sirenes? En ik hoor Sirenes buiten. Nee, nee, nee, nee. Hij zit hier gewoon in de studio. ga gaan gewoon kijken wie het is. Goedenavond, Mystery Guest. Goedenavond. Zo, dat is wel een hele onbekende, bekende stem. Nou, <laughs> vind je? Ja, ja, toch, toch wel. Hele, toch. hele onbekende, bekende stem. Een hele onbekende, bekende stem. Ze noemen hem ook wel uh, ja, de man achter het glas eigenlijk... Uh, uh, Mister Transparant. Mister Transparant, ja. Nou ja goh, zeg je eigen naam, dan horen we het wel. Mark Valk. Mark Valk, van Mark Valk Glas. Nee, Valk Niet. Glas Studio. Van oh, Glas Studio. <laughs> ja. ik, ik word er wel een beetje glazig van. Word ik Wordt er zeggen? een beetje glazig beetje van? Een beetje glazig van, ja. Het zonde nou. <laughs> maar ik vind het heel erg leuk dat je de band en dat je het ook durft. Um, ja hoor. Er zijn een heleboel mensen die zeggen van ja, ik vind de radio wel leuk, maar... Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben, want ik heb microfoonvrees. Oh. Heb ik ook. Maar je hebt er toch de hele dag mee te maken, met radio? Ja, je je hoort het toch? Je hoort het toch? Ja. ja. Nou ja goed. Je ziet het niet, maar je hoort het toch. Ja. Ja, jawel, jawel, jawel, je ziet het wel, want we zijn namelijk ook zichtbaar. En uh, dat ook achter helder glas. Dat is zfm. Uh, live streepje. Nee, wat zeg ik nou? zfm streepje live.nl En dan zijn we ook te bewonderen uh, via de GEM... En uh, ik adviseer jullie wel om dat te doen via uh, Firefox, dus niet de uh, euro, hoe heet, hoe heet dat andere ding ook alweer? I internet, hè, geloof ik, hè? Internet. De internetbrowser. Internet Explorer, om dat niet te doen, want daar je krijg je een mee. Nee, ja, Google, maar dan moet je het via, uh, via een, uh, een andere browser doen, hè? Via Firefox of uh, via Chrome, dat kan ook. Ja, ja, ja Google Chrome. Google Chrome, oh, jij bedoelt Google, Google Chrome. naar Firefox. Oh, ja, dat bedoel je. Ja, weet je, ik, ik, ik ben meer van de fruit, hè? De oh, Apple. Oh, oh, ja, ja. De Apple. We mogen geen reclame maken trouwens, maar de Apple, dat is me toch een... <coughs> nou ja, goed. <laughs> hey, we gaan, we, ik denk dat wij maar eens een stukje muziek gaan draaien. Wat gaan we eigenlijk doen vanavond? Um, het zijn allemaal verzoekjes. En uh, het is wat persoonlijke inbreng van uh, zowel van Mark als van mij. En tot laat doen we dit. Tot tien uur, maar liefst. En uh, dan wordt voor ons weer tijd om afscheid te nemen. Maar zolang is het nog niet, het is... Uh, ja, negen minuten over acht, acht minuten over acht. Ik vind het allemaal goed. We gaan even een stukje muziek draaien. Mark, wat vind jij? Uh, raccoon. Raccoon? Raccoon. Oh. Nou, ik denk, weet die je bezeugd. wat? Weet die je bezeugd. wat? Ik, denk, ik, neud, ik, ik, ik nodig een man uit die, die verstand van muziek heeft... en die ook een beetje, beetje, beetje uh, kijk heeft op de playlist die wij hebben. En, en hij vraagt gelijk om Raccoon. Nee, daar wacht ik heel even mee. Vind je dat nou, goed? Nou, nou ja, vooruit dan maar. Want het is de letter R, hè? De R. Oh, dit, ja. <laughs> ja. dat. Ja. Het gaat op alfabetische volgorde. <laughs> We gaan even naar White Snake. Here ja. I go again. I don't know where I'm going. But I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. I've made up my mind I ain't wasting no more time But here I go again Here I go again Though I keep searching for an answer I never seem to find what I'm looking for. Uh -oh.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 Alleen van mij. Oceaan van Raccoon. En dit was eigenlijk een, uh, een nummer wat Mark uh, eigenlijk had aangevraagd. En uh, de luisteraars die al hadden ingeschakeld, die weten dat Mark Valk hier zit. Van Mark Hoe is het, het bedrijfje er al <laughs> Valk Glasstudio. Studio, uit Haarlem is misschien. Ja, Bakeness Gracht. Baken is graag. Dus dat is aan het water, hè? Ook aan het water. Aan het ja, water Vandaar de link met dat nummer natuurlijk. Oceaan, ja, ja. Ja, ja, ja. Eigenlijk zouden ze moeten zingen Oceaan van Glas. Ja, ja dat is zo breekbaar, joh. Ja. Ben je uit en je het... krijgt er ook zo'n troep van als het stuk gaat. Dat is zo, so, dat is zo. So. Hey, ik heb uit, uit een heel ver grijs verleden... heb ik... Uh, toen ik nog muziek maakte, speelde ik bij een blaasband. Oh? En ja, ja, ja, ja. Wauw? Ja, ja. Ik, wow. uh, ja. Uh, en toen heb ik nog meegespeeld met de glasblazers. <laughs> dat is echt serieus. Een glasblazes van de firma Glas. Aan de Zuid-Friesland kwamen die weg. En die hadden een band, jongen. Nou, dat klonk als een klok. Maar die hadden ook financieel de boel gewoon goed voor elkaar. Ook kleding, maar ook goede instrumenten en zo. Oké. Okay. Uh, de glasblazen. De glasblazers. Ja, die zag je heel veel in Heerenveen met de ijsbanen en zo. Wat hm? ja, was... apart? Ja, nou ja, ja dat, dat leeft daar nou één keer. En, uh, dat vind ik net zo apart als Slagerij van Kampen. Slagerij van Kampen, ja. ja. Terwijl ze helemaal geen vlees verkopen. Nee. Wel, wel lawaai. Heel bijzonder, hè? Wel lawaai. Ja. ja. ja lekkere lawaai. Lekkere lawaai. Ja, ja. ja, Slagerij van Kampen, dat is meer percussie, hè. Dus die slaan werkelijk overal op, zeg maar. <laughs> en uh, ja, nou ja, goed. <laughs> ik, uh, ik, ik, ja, nou ja, goed. Ik weet het ook allemaal niet, hoor. <laughs> ik weet het ook allemaal niet, Hey, wat ik wel weet uh, is dat, uh, dat wij vanavond een gevarieerd programma hebben met uh, allerlei muziek. En er zit er ook eentje van. Innuendo van Queen. En dat is ook een verzoekje. En deze komt uit Schiedam. Niet het nummer, maar het verzoekje. said my Let's try Ja, ja, ja, ja, ja. Freddy. Old Freddy. Ja, goed. Het is nog steeds, uh, nog steeds heel erg stil. En als uh, Queen op de radio is of waar dan ook... dan, uh, dan moet ik er altijd even aan terugdenken. Een hele, hele aparte man. Had je iets met Queen, hè, Mark? Niet echt. Maar ja, goed. Ja. Dat is nog jammer dat je dat, <coughs> dat, je dat zegt. Ja. Nee, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik waardeer eerlijkheid natuurlijk. Mm -hmm. Ja. Je komt er ook nooit meer in. Nou. Nee, nee, nee, maar het is met Queen is het zo. Ze uh, hebben een hoop goede nummers, maar niet alles, niet alles is mooi. Maar ja, dus met de meeste bands is dat zo. En, en. Ik, ik heb ook eens uh, uh, muziek dat ik denk van, nou ja, goed. Ik koop een album uh, of een CD, of ik het mag eigenlijk niet downloaden. Hè, dat kan het tegenwoordig dan. Ik hoor jou niet. Hoe kan dat? Hm. Ja, je moet iets zeggen bij de microfoon denk ik. Test 1, 2. Test 1, 2. Nee, ik hoor je niet. Moet je iets dichter bij de microfoon gaan zitten? Dichterbij, dichterbij. Nee, serieus. Anders hoor ik je niet. En? En? Kijk, ja, daar heb je hem. Ja, ja, Kijk, ja. ja, ja. ja. ja want, er zitten gewoon met draadjes los. Nee, nee, nee, nee. nee hm. Geen draadjes los. Nee, dat heeft ermee te maken dat het knopje microfoon 4, die moet omhoog staan. Ja, doe dat dan. En uh, ik heb uh, leren schuif bij de Leidse Onderwijsinstelling, Merel. Oh, dat heb ik ook nog gestudeerd. Oh, wat ja. jij dat? Ja ja, ja, ja, ja. Wat heb je gedaan? Wat heb je gestudeerd? Ik, alle tekencursussen die ze toen de tijd hadden. Reclame tekenen, dier tekenen, kop- en portret tekenen, landschap tekenen. En... en deed je dat dan op het gebouw van de Leidse Onderwijsinstelling? Nee, nee thuis hè? Thuis? Ja. Oh. Op zondag, hoofdzakelijk. Op zondag? Ja. <coughs> Ernstig, hè? Maar, uh, en toen? Ja, dan dat krijg je diploma's. Hè? Dat is gunstig voor je cv. <laughs> oh, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Nou, je, is... je zei net dat als je een cd koopt, dat het merendeel van de nummers. Uh... Nee, dat is, ja, dat, is, dat, is, dat is het gewoon niet. Dan heb je één nummer, dat is hartstikke mooi. Ja, zonde vind ik dat. Ja, dat is ook zo. <coughs> Eddie Verder, zeg je dat wat? Wie? Eddie Verder. Verder? Eddie, Eddie Verder. Nee. Ik, ik, ik, al... doe, ik doe even de microfoon, eventjes dicht. want ja. de luisteraars ja. horen dat er niet. Um, Eddie Verder is de zanger van Pearl Jam. Ja. Ah, Oké. Okay. En Marek, ken je Eddie Verder toevallig? <laughs> ah. nou, ja. nou, je het zegt. <laughs> <laughs> het is zo geweldig, jammer. Ja. Nou, weet je, ik zal, ik zal even een nummer draaien van. Dan moet je uh, Dat ken ik hem. Als dan het nummer uh, geweest is, dus dan moet je hem eens even vertellen ...waar je ervan vindt. Ja. Ja, is goed.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 Others think I'd not want. Stay with me oh, let's just breathe Ooh. Practice Thomas my sins Never gonna let me win.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 Ja, dit was, uh, dit was Brief en, uh, van Pearl Jam ja, en uh, van Eddie Vedder. Ja, nu weet ik wie het is. Nu weet je ja. Een heel goed nummer. Ja, ja, ja. ja. Het is uh, de eerste keer dat ik het hoorde, uh, had ik zoiets van, uh, wat, wat een vreemd Amerikaans accent. Ik, ik spreek lichtelijk, met een heel klein accent. Lichtelijk. Achterhoek. Dank u, <laughs> dank u, vriend. Ja. En, nee hoor, uh, niet te horen, niet te horen. En toen kwam ik er later achter dat hij uit Canada kwam. Ja, ja. ja nee, dat is, dan, dat, is dan, dat is dan heel erg logisch. Maar ja, goed. Uh, ik kreeg net berichtjes van... God Willem, wat voor muziek draaien? Want dit zijn we niet gewend voor jou. Nou, vanavond is het de avond van uh, ja, de doos van Pandora. Dus van alles wat. Er zijn verzoekjes die jullie uh, hebben aangevraagd. En, uh, ja, nummers die, die Mark uh, uitgezocht heeft. En enkele die ik heb uitgezocht. En eigenlijk is het een een hè? Het ja, toch. Toch wel, hè? Tuurlijk. We zouden bijvoorbeeld Audi's avond mee kunnen vullen, denk ik. Ja, ja. Maar nee. ik, ik mis de oliebollen dan. Ja, en, en, en dan die andere bollen. Ja. Die, die gepaneerde oliebollen. <laughs> nou, dat, dat is ons onderongens, hè? <laughs> ja, ik zal niet zeggen dat het om bitterballen gaat. Ja.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 She may be the beauty or the beast May be the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams A smile reflected in a stream She may not be what she may seem inside his shell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 Ja, erg goed nummer, hè? Het is een bijzonder goed nummer. En uh, Ik word er altijd een beetje stil van uh, als, ik, uh, als ik dit hoor. Ja, nou, dat heb ik niet in de gaten, dat je stil wordt. N nou, dat, dat snap ik niet, <laughs> dat jij dat niet in de gaten hebt. Want uh, als jij praat, dan zeg ik namelijk niks. <laughs> en ik krijg er bij jou geen woord, woord tussen. tussen helemaal. Is het is zo erg met mij. Ja, dat is... Ja, hoe zal, hoe zal ik het zeggen? Uh, ja, ja, ja, ja. Nee, <laughs> nee, nee. nee. <laughs> Hey, ik, uh, ik, wil, ik wil eigenlijk uh, eventjes uh, behalve de tijd zeggen. Hè, het is nu uh, alweer uh, tien over half negen. Het gaat lekker, denk ik. Zo, toch? Zeker weten. Ja. Nou heb ik uh, afgelopen zaterdag heb ik, uh, een gedeelte de techniek gedaan voor, uh, voor Goedemorgen Zandwoord. Oh ja, zou je zeggen. Ja, dat doe ik ook nog. Uh, oh ja. Oh ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. En uh, nou had ik dus het nummer van. Uh, Laat me. Laat me. Dat is het nummer van, van Ramses. Uh, origineel is, geloof ik, Frans. Maar in ieder geval, wij kennen hem als, als, als zijner van, van Ramses. Maar wij, wij, wij kennen hem ook natuurlijk van... hoe heet die band ook alweer? Alderliefste. Dank je. Oh, nee, die band heet Zo. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja, oh, ja, ja, ja, Dus uh, ik heb er klaarstaan. En ik heb toen zaterdag gezegd van... Jongens, spijt me cent. Ik kan hem niet helemaal draaien. Uh, het is jammer, maar de eerste volgende keer... als ik hem wel kan draaien, dan doe ik het. Dus bij deze... Ja, kijk, het kan, het kan natuurlijk ook eens een keertje misgaan. Hè? En uh, dit gaat mis. En eens even kijken, wie zullen we, de, wie zullen we daar de eventjes van geven? <lacht> uh, ik denk Manuel. Manuel, <lacht> mocht je dit horen, het is allemaal jouw schuld. Maar dat geeft helemaal niks. Ik zoek het, uh, ik zoek het nummer nog er eventjes erbij. En dan kom ik er zo meteen op terug. Ik ga eens even kijken wat ik er verder aan kan doen. Doen we de Freebird van Linda eventjes? Oh, ik krijg, uh, ik krijg berichtjes hier, maar ik pak het wel op. Ja, Linus kenn het. Ken dat zeg je wel wat, hè? Nou, vaag. Vaag, ja. Maar dat is heel lang geleden en ze, ja. ze bestaan nog niet meer, hè? Nee, dat is het punt natuurlijk. Dat is het punt. Ja, zeg nee. niet alles. Uh, er zijn er natuurlijk meer niet meer. Ja, uh, meer niet meer. Meer uh, niet meer, klinkt wel goed. Uh, het wordt steeds minder. Ja. Het wordt steeds minder. gooi even dit erin. Mijn belofte even nakomen van afgelopen zaterdag...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 Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me.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 Er is geen stuiveren die ik spaarde Ik leef gewoon van uur tot uur Laat me Laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan Laat me Vivere Laat me Ik heb het altijd zo Dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'appropos. Voorloper blijf ik nog, jouw genre. Jouw smaakte schaap, jouw trouwe fel. Ik blijf er lang, en liefst door langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Ja, allerliefste liefste met Ramse Shafje, En Laat me wieveren. Ik heb hier bij de belofte ja, ingewilligd, zeg maar. En de volgende keer draai ik me gewoon weer. Wel ja, waarom niet? Ja. Ik heb weer een verzoekje klaarstaan. Keith Urban. Wie? Keith Urban. En dat is een verzoekje uit, uit Amerika. Irving, Texas. Zeg je daar wat? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja. Wel eens van gehoord, natuurlijk. ja. ja. Dat uh, is ook zo'n glasblazer. Oh ja. Mm -hmm. Once ja, in dus, a lifetime. Dus, er zitten er zo wat, hè? Ja. over de wereld. Transparant. Ja. Just keep on moving. My eyes and I see you standing right there Once in a lifetime. En uh, dat was Keith Urban in Amerika. In verre omgeving is hij uh, wel bekend. En hij werd ook aangevraagd uh, ja, door de vaste luisteraar uit, uh, uit Amerika. Dat is misschien wel interessant voor jou. Die, die luisteraar die doet eigenlijk ook een heleboel met glas. Ja, dus, dat uh, vertelde je. Ja. Ja. Boeiend. Met, wat zeg je? Dat is boeiend. Nee, boeien met boeien. Dat was nee, Houdini. Nee. <laughs> je haalt nu echt werkelijk alles om elkaar. Nee. Oh, is het zo erg al? Het is zo erg. Ja, zo laat ja, ja, is het er ja, ja, ook ja, nog ja, niet. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar. Uh, ja, die is er ook heel erg creatief in. En, um... Maar in Amerika komt het veel voor, hè? Er wordt weet... veel gedaan in Amerika. Is het zo? Ja. Met name Tiffany-werk, hè? Tiffany, ja, ik ben gek op Tiffany. Ja. ja. En niet alleen Breakfast, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar nee. ik vind het heel grappig. Heel veel Amerikaanse series van uh, 10, 20 jaar terug. Toen zag je uh, Rondom de Voordeur. Mm -hmm. Had je zo'n huisgezin, hè? Daar ging dan het, de, de film maar over. Ja. Of de serie dan kwamen ze allemaal via de voordeur binnen. En die hele voorpartij die zat vol met glas en lood. Ja. En uh, uh, meestal Tiffany hè. Ja. Tussen dubbel glas. Dus ja, dat, dat kwam veel voor daar. Ja. Komt veel voor. Komt veel voor, ja. En ik vind dat ze hele mooie dingen maken. Ja, nou, ik heb het logo van ZFM Heb ik dus in glas thuis staan. Oh, is het zo? Ja, ja, ja. ja. Ik zal er eens een keer een foto van laten zien. Ja. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. En heeft de concurrentie dat gemaakt? Hoezo de concurrentie? Ja. Ja, nee, wacht, wacht even. nee, wacht even. Nee, ja. Je haalt nu echt alles door elkaar. Kijk, je hebt CFM, heb je. En je hebt de, en je hebt de concurrentie. En je hebt de USA. Maar de USA is geen radiostation, onze land. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik ga maar gauw een stukje muziek draaien. Anders, ja, anders, wordt anders wordt het helemaal niks. Maar uh, dat uh, was in ieder geval het, uh, het verzoekje vanuit Amerika. En, uh, Leuk. Hebben wij met plezier gedraaid, Leuk toch? Leuk dat je daar luisteraars hebt, toch? Ja, we, we ja. overal luisteraars zitten. Dat varieert. Ja werkelijk dat varieert van van, van Zandvoort tot tot Vladingen, uh, hoofddorp, hoofddorp van het um, ja, radiostation, lokale radiostation, daar streekradio is duidelijk, die luistert ook. Uh, Wim ook een hele goede avond natuurlijk en ook leuk dat je luistert. Ja, dat, was, dat hoorde eigenlijk zijn video games van, uh, van Lana, Lana Del Rey. Alleen, er zit zo verschrikkelijk veel variaties in op, uh, op Spotify en nummers. Dus eigenlijk zou ik die nummers eerst af moeten luisteren om te kijken of het de goede is. En meestal uh, heb ik wel bij het juiste eind, alleen ja, soms niet. Helaas. Maar dat geeft niet, in het volgende uur maak ik dat, uh, maak ik dat zeker goed. En uh, Mark, heb je er wel plezier van? Jongen? Ja, het is ja? reuze gezellig toch? Ja, ik vind het heel erg gezellig. kletsen wat af. Wij kletsen er wat af. Ik heb ja. je net eens werk laten zien. Ja. Van, uh, van het CWM logo. Tiffany werkt uit Amerika. Hè? Is het Tiffany? Is het Tiffany-stijl? Ja. ja. Oh, god oh god. Oh, god te oh, god. Ik weet niet of ze er <laughs> blij mee zijn. Nee, maar serieus. Het uh, Tiffany, ja, ik weet niet hoe... hoe. Nou, het, het verschil tussen uh, uh, glasje lood kan je onderverdelen... Ja. In uh, verschillende technieken, hè? Okay. Dus je hebt glas in lood. Ja. Gevat in H-profiel. Ja. En Tiffany is uh, glas gevat in koperfolie. Uh, wat er helemaal omheen gevouwen wordt. En helemaal gesoldeerd wordt. Oh. En dan heb je ook nog technieken waar uh, het lood voor de helft bestaat uit koper. Dus de achterkant is koper. Ja. Dat wordt of werd heel veel toegepast in uh, België. Ja. In de Art Nouveau-tijdperiode. Um, wat hebben we nog meer? Uh, glas in messing, veelvuldig toegepast in Duitsland. Oké. Okay. Hier niet zo populair geweest. Waarom niet? Een beetje kitscherig, hè? Oké. Okay. Ja, te ik het weet je, te veel. Het enige, wat, het enige wat, ik met glas heb, is dat ik het op mijn neus heb en ik heb ooit wel naar de lood aan uw mond. Wat? <laughs> <laughs> wat zeg je nou? Wat zeg je nou? <laughs> Ja, en je drinkt eruit. Ja, dat <laughs> ja. is het, dat is het, dat is het. Maar het leuke is dat je heel veel verschillende technieken hebt. Hè? Ja, oké. Okay, nou, ja. Ja, goed, dan moet ik zo meteen maar eens wat meer over vertellen, want ik vind het uh, best wel interessant. Ja. Uh, we zitten nu op, uh, op iets, uh, iets voor 9 uur. Uh, ik draai dan een heel klein stukje muziek. Een heel klein stukje. En daarna uh, nationaal zijn we er weer. Toch? Yes! Yes! yes. En.